Hola, wie is daar? Kom, ja, Nou, dat kan iedereen wel zeggen. En zo'n piepstem kan iedereen wel opzetten. Wie ben jij? Wipper, het koen Oh, oh nou kocht dat kan geen kwaad. Kom maar niet, Wipper. Wat kwam jij doen? Wat Worteltjes brengen. Twee poten vol. Ah, vol. Ha, je een reuze idee. Eindelijk iets heenbaas. Fijn woord, Wipper. Kom je zo op de inval? Ik woonde van een geboren in Salomo, dat jij hier zat te broeden op kaboutereieren. En toen... Oh, laat je toch niks wijsmaken. Dit zijn geen kaboutereieren, maar eende-eieren. Eende-eieren? Oh, zoeken ze daarom zo nakwekte kwekte eend? Juist, daarom is het. Maar geef me nou alsjeblieft die worteltjes, want dan kan ik tenminste ergens op knabbelen. Alsjeblieft, Paulus. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Lekker. Je vindt het zeker wel goed dat, dat, dat ik meteen begin te eten, hè? Natuurlijk wel. Dat was ook de bedoeling. Die moortelijke ik knap er helemaal van op. Alleen begrijp ik niet waar Oogoburu en Salomo zo lang blijven. Maar, zijn ze nog steeds aan het zoeken? Hè? Voor zover ik weet wel. Ze zoeken overal, door het hele bos. Steeds maar door. En zo is het ook inderdaad.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 Heel en dan niks. En uh, jullie hebben overal gekeken? Overal. Heel en dan zeer overal. In alle hoeken en gaten en kouwen en holen en, en bosjes en struikjes gekeken? En, en niks gevonden? Niks. Heel en dan niks. In mijn boom geweest? En in het hol van Gregorius. En de kraaien is erna gekeken en alle stenen omgedraaid. En geen spoor Niks. Nee, nou, niks. En uh, in het hol van Rijndervos geweest? Wat zeg je? In het hol van Vos? Ja, dat is toch zeker de eerste plek waar je in zo'n geval gaat zoeken. Salomo, ben jij in dat hol? Ik niet, Togemooro, maar jij misschien. Ja, wat vertel je me nou?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 Hij tast met zijn vingertjes de deur af tot hij het sleutelgat heeft gevonden. En dan legt hij zijn oor voorzichtig tegen dat sleutelgat. Paulus luistert. Het heeft nou lang genoeg geduurd. Het begint me te vervelen. Je weet wat ik van je verlang, Jij kan je vrijheid terugkrijgen. In ruil voor die twaalf eieren van jou. Frank, Frank, Frank, nooit! Nogal bij de valsdag, mijn best. Dan kan ik je wel vertellen dat mijn genoeg nou eens uit.